Uur, net wel met het De Pakistanse regering heeft een beloning van 80.000 euro uitgeloofd... voor informatie die leidt naar de arrestatie van mensen... die een Pakistanse activiste van 14 jaar neerschoten. Het meisje werd gisteren in de Swatvallei in het noordwesten van Pakistan... door de Taliban aangevallen toen ze op weg was van school naar huis. Volgens de Taliban is het meisje aangevallen omdat ze anti-Taliban en seculier is... en blijft ze doelwit. Ze is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Minister Schultz wil de Tweede Kamer vertrouwelijk inzage geven in een rapport van NS en ProRail. De bedrijven hebben een analyse gemaakt van de problemen op het spoor in februari. De Kamer had gevraagd om het rapport openbaar te maken, maar de minister schrijft dat dat niet mogelijk is omdat het rapport vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat. Ze wil de commissieleden alleen vertrouwelijk inzage geven. Door hevige sneeuwval ontstond in februari een chaos op het spoor. Een Amber Alert, dat aan het eind van de middag werd uitgegeven... voor een vermist meisje uit Urk, is al na een paar minuten ingetrokken... omdat het kind weer terecht was. Het zevenjarige meisje werd sinds half één vermist. Ze was naar school geweest, ging lopend naar huis, maar kwam daar niet aan. Aan het eind van de middag werd een Amber Alert uitgegeven... maar toen was het meisje al terecht. Ze werd door mensen die naar haar op zoek waren... gevonden in een bosje in de buurt, in goede gezondheid. Onderzocht wordt nog waarom ze daar was.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 Ja, Goedenavond. De beerput ging open vanavond over wielrenner Lance Armstrong. Helemaal zelfs, want het rapport van het antidopingbureau USADA... over de praktijken bij de Amerikaanse wielerploeg US Postal... de vorige werkgever van Lance Armstrong, is vernietigend. Volgens USADA hebben Armstrong en zijn team het meest ontwikkelde dopingprogramma... in de sporthistorie opgezet en uitgevoerd. De voorzitter van de internationale wielerunie UCI, Pat McQuaid... liep twee weken geleden al een beetje op de zaken vooruit. Elements in there that we have to study about jurisdiction. There's elements in, and we have to study about statutes of limitations. We could, as I say, go to cass. We could sanction, give the, we could um, endorse the sanctions that you said have handed down. I don't, you know, it's any number of any number of options, and we will we will take whatever option. Zometeen natuurlijk veel meer over dat rapport van het USANA. Het Nederlands voetbalhelft speelt vrijdagavond met een nieuwe aanvoerder... de wk kwalificatiewedstrijd tegen Andorra, bondscoach Louis van Gaal. Ik denk zeker binnen het veld uh, dat hij het voorbeeld kan zijn. Buiten het veld moet hij nog een hoop leren. Maar daarvoor is hij ook derde aanvoerder. Maar hij zal morgen de band dragen omdat hij speelt en uh, Dirk kaart niet. Hebben we dan nog gezegd wie het is? Nee. Nou, mocht u het nog niet weten, zometeen weet u het ook. En hoe heeft Jens Torenstra, een van de twee aero spelers die mee mocht trainen met Oranje, deze dag ervaren. En nog veel meer, natuurlijk uit het Oranje kamp. En we komen nog even terug op de Olympische roeibedstrijden in Londen, waar de Nederlandse equipe slechts één medaille won. We evalueren de slechte prestaties met de tweeling Tigo en Vincent Mouda. Uit de lichte vier zonder. Ik persoonlijk, voor mezelf voel ik wel dat ik heb gefaald. Maar dan praat ik echt over mijn eigen ik. En niet over het team, maar ik gewoon als. Tigo zegt dat dan. ik voel mezelf dat ik gefaald heb dat ik niet die gouden medaille heb gehad. Maar nee, het is gewoon het moment dat het gebeurde, shit. Dat en nog veel meer tot 11 uur in NMS Langs de Lijn. Ja, maanden zat de wielenwereld erop te wachten. Er waren talloze beschuldigingen aan het adres van Lance Armstrong. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA schorste Armstrong... En nu is het bewijs openbaar gemaakt. Duizend pagina's werden naar de UCI gestuurd. En een samenvatting van 200 pagina's werd op uh, internet gepubliceerd. Onze wielenvolger Gio Lippens. Uh, Gio, je bent om uh, vijf voor tien begonnen. Heb je het uit? <laughs> nee, nee, nee, nee. Ik heb het nog niet uit, maar ik heb wel de grote lijnen kunnen bekijken. En ja, het is gewoon echt van jaar tot jaar eigenlijk de hele uh, tijd dat Armstrong uh, gefietst heeft. Men heeft met name die hele US Postal affaire natuurlijk helemaal uitgediept. Ja. En uh, van jaar tot jaar wordt er gewoon beschreven wat er gebeurd is. En komen de getuigenissen van de renners langs? Ja, nou ja, goed. Je bent natuurlijk veel eerder begonnen. Je hebt een grote lijnen, heb je uh, natuurlijk gelezen wat erin staat. Wat is de strekking? Nou ja, uh, wat, wat eigenlijk van tevoren ook al werd aangegeven door Usada op het moment dat ze met die zaak naar buiten kwamen... dat zij het bewijs denken te leveren voor uh, nou ja, een, een enorm dopingprogramma. En zij noemen dat dan zelf het meest geavanceerde, het meest professionele... en het meest succesvolle dopingprogramma ooit in de sport. Echt georganiseerde uh, fraude, dat, dat dat bewijzen zijn met dit uh, rapport. En uh, zoals je zelf al zei, het rapport zelf is uh, duizend pagina's lang en ze hebben er nu een, een uitrekseltje van gemaakt van 200 pagina's... en daar staat dus ook al heel veel in. Dat is wat wij te zien krijgen, die duizend pagina's... die zijn naar de UCI gestuurd. Ja. Um, alles wat er staat in dat rapport, waar is dat nou op gebaseerd? Op de getuigenissen. Um, we wisten hè, sinds afgelopen Tour de France... dat er een aantal ja, prominente renners... en met name renners uit de directe omgeving van Lance Armstrong... dat die getuigd hebben tegen hun voormalige uh, ja, baas uh, moet je bijna zeggen. In ieder geval tegen de voormalige kopman van die ploeg. Uh, dat kwam toen in de Tour de France kwam dat naar buiten. We weten het allemaal nog wel. De Telegraaf speelde daar een rol in. En uh, daar werd toen door die renners zelf een beetje voorzichtig op gereageerd van ja, we gaan er verder niks over vertellen. Maar het was wel duidelijk dat dat uh, aan de hand was. Nou, die renners, 15 in totaal zijn het er, hebben getuigd tegen, tegen Armstrong. En dat zijn nogal wat hoor. Uh, dat zijn die namen die in de Tour naar buiten kwamen natuurlijk. Uh, George Hinkepie, die van vandaag ook nog eens een keer op zijn eigen site een verklaring heeft uh, neergezet... waarin hij zegt, ik heb inderdaad uh, een periode lang doping gebruikt... omdat ik wist dat ik niet mee zou kunnen met de rest in het peloton... als ik dat niet zou doen. Ik ben zes jaar geleden gestopt en rijden de laatste zes jaar zonder uh, doping rond. Uh, Levi Leipheimer zit daarbij, David Zabriskie zit daarbij... Floyd Lenders wordt, uh, wordt opgevoerd. Ja, het, zijn, het zijn allemaal de mannen die allemaal in de directe omgeving... van Lance Armstrong ja. hebben gefietst. Uh, Christian van der Velde bijvoorbeeld is ook een van die mannen. Ja, dus dat zijn allemaal mannen die te horen hebben gekregen van Armstrong... dat als ze in die ploeg wilden blijven rijden... dat ze dan wel dat programma, het, het, ja, het dopingprogramma... dat zal in die tijd niet zodanig zijn uitgelegd... maar dat programma van die dokter Ferrari... Hè, dat was uh -huh. die arts met wie Armstrong heel erg goed bevriend is geweest... dat ze dat programma moesten volgen. En nou, dat hebben ze allemaal ook heel erg duidelijk gedaan. Ja. Die Ferrari dus. Um, ja. Ja, Daar was al van bekend dat het uh, een dokter was die uh, nou niet echt, uh, laat me zeggen, volgens de regels uh, uh, hoefde te werken, vond hij zelf. Uh, worden er ook nog andere artsen genoemd? Ja, er worden wel wat andere artsen genoemd. Er wordt bijvoorbeeld een, een arts uh, genoemd, een uh, Spanjaard, Del Moral. Een mooie naam voor een, voor een arts die zich met dopingzaken uh, inhoudt. Uh, dat, dat, uh, Jonathan Volters zegt daar bijvoorbeeld wel wat over. Die zegt uh, dat die man uh, in Californië langskwam toen ze daar op trainingskamp waren. Om uh, met iedere renner even te praten over het uh, schema. En dan hebben we het niet alleen over het dopingschema. En gaf toen precies aan wanneer renners groeihormonen moesten gebruiken. Uh, wanneer renners met EPO moesten begonnen. Uh, en dat was allemaal in 1999. En nou ja, iedereen die de geschiedenis van het wielrennen kent weet dat 1999. 99, het eerste jaar, was dat Lens Amsterdam de Tour won. Ja. Ja, we gaan er zo nog even dieper op in. Uh, de, de, de, eerst even wil ik van je weten, toen je het las... was je nog verrast of had je zoiets van... nou, dit wist ik eigenlijk allemaal wel een beetje... Ja, al die dingen uh, die daarin staan... Uh, op, op enkele details natuurlijk, maar al die dingen die daarin staan... dat zijn toch al zaken die al eerder naar buiten zijn gekomen. Of door de getuigenissen van renners die uit de school hebben geklapt. Tyler Hamilton bijvoorbeeld, hè. dat boek uh, wat onlangs uh, verschenen is... waarin hij ook precies uit de doeken doet wat er allemaal in die ploeg uh, gebeurde. We weten het doordat Jusada natuurlijk wel met het een en ander naar buiten is gekomen. Uh, dus wat dat betreft... Is het niet zo dat de, de wielerwereld, de mensen die die, die, die die verhalen de afgelopen tijd gevolgd hebben, nu allemaal van hun stoel vielen? Uh, maar het staat nu wel eens even allemaal keihard zwart op wit. Gewoon op papier. Ja. Ja, en dit is toch wel het verhaal dat, uh, waar, waar iedereen schreeuwde. Dit is wel het verhaal waarvan iedereen zei van... oké okay, heren in Amerika, als jullie zo'n onderzoek hebben gedaan... als jullie die getuigen hebben gehoord... kom nou maar eens een keertje zwart op wit met ja. al die getuigenissen. Ja. En ja, prik die mythe van Lens Armstrong dan maar eens door. En, en dat wordt bij deze wel gedaan. Ja, ja goed. Uh, Zometeen ook de rol van de UCI. Uh, we hebben ook contact met Herman Ram, directeur van de Doping Autoriteit Nederland. Goedenavond. U heeft ook de samenvatting van het rapport gelezen. Wat is uw conclusie? Al uh, nou, heel erg luidend moet ik zeggen. Ik zie inderdaad, uh, als je naar de losse onderdelen en feitjes kijkt, uh, uh, weinig wat nou nieuw is. Maar in zijn totaliteit is het uh, is overweldigend eigenlijk. Mm. Het is een ongelooflijk uh, goed stuk werk als je het uh, vanuit zada bekijkt, die uh, mini maandenlang al die feiten een ratje heeft gezet. Is het vernietigend voor Armstrong? Ja, ik vind het wel. Ik heb nu ongeveer twee derde van die samenvatting gelezen, dus nog maar 140 pagina's. Maar hier is, eh, lijkt mij geen spel tussen te krijgen, zeker als je bedenkt dat in het begin al wordt aangegeven dat dit nog niet eens alles bevat. Met name allerlei laboratoriumgegevens zijn nog niet in dit rapport opgenomen. Ze ja. zijn wel beschikbaar, hadden ze in de hoorzittingen willen inbrengen. E-mailverkeer nou, begrijp ik ook, dat dat er nog niet in ja. staat. Ja, zeker. Uh, bankgegevens. Er is één uh, mooi staartje opgenomen van, van uh, geldverkeer. Maar ook daar schijnt uh, nog een heel stuk meer te zijn. Dus nee, dit is, uh, dit is werkelijk overweldigend. Ja, even over dat uh, geldverkeer, uh, Gio Lippens. Dan moeten we terug naar... <coughs> Sorry, ik kik het in de keel. Dan moeten we terug naar uh, 2001. Armstrong wordt positief bevonden op EPO in de ronde van Zwitserland. Dat ja. staat in dat rapport. Uh, en dan komt de UCI om de hoek kijken. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is dat verhaal van Tyler Hamilton... die dat ook al uh, uitvoerig heeft uh, verteld... Uh, op het moment dat hij daar in Amerika voor de televisie verscheen... en dat later nog eens een keer dunnetjes overdeed in dat boek van hem... Uh, dat uh, uh, ja, er, er zou dus een positieve test zijn geweest. En uh, Armstrong heeft toen uh, tegen, tegen Hamilton en tegen Floyd Lenders geroepen van... ja, mijn mensen hebben contact gehad met de UCI en dat komt allemaal goed. En in het boek staat zelfs een heel, uh, hele alinea... waarin Armstrong uh, in de bus zit uh, van de ploeg en gewoon even belt met Hein Verbrugge, de Nederlandse voorzitter toen van de UCI. En dat ging allemaal op een behoorlijk amicale toon, zei Tyler Hamilton. Dus, dus dat geeft wel aan dat er uh, nou ja, meer dan nauwe contacten waren... tussen Armstrong en de UCI, de hoge bazen van de UCI. En uh, ja, ook daar uh, gaat dit, uh, uh, dit rapport verder op in. Daar gaan deze getuigenverklaringen natuurlijk, uh, ja, die liggen nu op straat. Kijk, natuurlijk, die kunnen ook weer aangevochten worden door de UCI... maar het staat er wel even zwart-wit. Ja. Herman Ram, de rol van de UCI, hoe komt die naar voren in dit rapport? Daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel van gezien tot nu toe. Misschien dat ik nog net de laatste 60 pagina's ook had moeten lezen... maar uh, dat zie ik niet. Het geldverkeer wat ik zie... ging tussen Ferrari en, en Armstrong, dat wordt, uh, wordt uitgewerkt... Um, er is natuurlijk een hele dubbele rol nu, want aan de ene kant moet de UCI um, besluiten of ze eventueel nog in beroep gaan tegen deze uitspraak. Daarom hebben ze de spullen gekregen. En tegelijkertijd moeten ze natuurlijk kijken naar hun eigen rol dat lijkt me een, een, een lastige spreekstand, moet ik zeggen. Ja. Wat ik in de vluchtigheid heb gelezen, Gio, dat heb jij wellicht ook meegekregen... is het feit dat de USA tegen de UCI zegt van... luister, jullie hebben het allemaal kunnen weten. Jullie hebben de e-mail gekregen van Floyd Lenders. Jullie hebben alle andere verklaringen gekregen. Jullie hebben nooit actie ondernomen nee. om, om die mensen te interviewen. En, uh... Sterker nog, ze hebben, ze hebben Lenders altijd als leugenaar bestempeld. Pathetische ja. leugenaar werd altijd over Floyd Lenders gezet... die daarmee toch heel duidelijk in een hoekje is gezet. Uh, ook door de UCI. Dus daar, uh, ja, daar zullen ze nu toch op, uh, op terug moeten komen. Ja, meneer Ram, het feit dat er ook in het rapport bijvoorbeeld staat... Uh, hein Verbrugge, dubbele punt, quote, quote... Uh, Armstrong heeft nooit doping gebruikt. Dat zegt hij expliciet, daar wordt het in geciteerd. Wat voor conclusie moeten we daaraan verbinden... dat dat zo expliciet wordt gezegd? Ja, dat, laat ik zeggen, dat soort uitspraken... Die, uh, die, zijn, die zijn altijd onverstandig, je weet dat nou helemaal niet. En ook de voorzitter van de UCI kan zoiets moeten weten... Um, wat hier vooral speelt, denk ik, is dat de UCI als, als uh, ja, organisator van de sport... altijd zit te worstelen met het belang van de sport aan de ene kant... en uh, het individuele beeld aan de andere kant. En daar heeft USADA geen last van. USADA heeft dus feitelijk recht echt aan kunnen doen... waar de UCI soms toch andere belangen moet meewegen. Ja. Het feit dat uh, USADA zegt UCI u had eerder moeten ingrijpen, u had iets moeten doen... Is dat waar? Is dat eigenlijk wel een rol van de UCI... om uh, te gaan onderzoeken of iemand wel of niet verboden middelen heeft gebruikt? Ja, uh, zowel de UCI als de zijn antidoteorganisaties. Elke internationale federatie heeft wat dat betreft dezelfde rol... Uh, en dan juist voor, uh, voor de top van de sport. Dus op zich is het zeker een vraag van de UCI om dat te doen. Wat nu eigenlijk blijkt, is dat ze daar alleen minder effectief in geweest zijn... dan, uh, dan mijn Amerikaanse collega's. Ja. Gio Lippens, wat voor gevolgen kan dit nog hebben in de in de wielerwereld? Um, ik denk dat de UCI uh, misschien wel met de billen bloot moet. Uh, ik denk dat, nou ja, goed, Armstrong, daar weten we natuurlijk allemaal van dat hij eigenlijk door zich te onttrekken aan die rechtsvervolging in Amerika... dat hij gehoopt heeft dat dat hele verhaal niet boven water komt. Het verhaal komt niet boven water, wat ook bijvoorbeeld heel essentieel is. Dat zit ook een beetje tegen het einde van, van het rapport. Dat is uh, alle bewijzen die zich opgestapeld hebben... Uh, waarmee men wil bewijzen dat Armstrong ook alles eraan heeft gedaan... om de waarheid te verdoezelen uh, over alles wat hij gedaan heeft. Hè. Dus de, de, de valse, of de valse uh, verklaringen die hij heeft afgelegd... Uh, onder Ede, hè, met dat hele verhaal met die Nowitzki in de tijd. Um, hij heeft de, de, de, een aantal getuigen, heeft hij uh, ja, toch wel enigszins uh, bedreigd... om het zo maar te zeggen. Uh, Simeoni wordt daar met name genoemd. Tyler Hamilton wordt met name genoemd. Leipheimer wordt met name genoemd. Dat zijn toch allemaal wel beschuldigingen waarvan je uiteindelijk weer kunt gaan verwachten dat er misschien in Amerika... ook wel weer een hele andere zaak wordt opgestart. Dus dat Armstrong dan ook weer wegens bedreiging of intimidatie... in ieder geval van getuigen uiteindelijk weer voor een rechter verschijnt. Dus, dus het kan wel hele vergaande gevolgen hebben. Ja, maar goed, door die publicatie bekende uh, de betrokken renners... zelfdoping gebruikt, de Brisky van de Velden, Daniels George Hinkepie... Uh, die toch als boezemvriend en de meesterknecht van, uh, van Armstrong te boek stond... Uh, het lijkt alsof er inderdaad een enorme beerput open is gegaan. Hè? Dat, dat dit maar het begin is. Mee eens, ja, maar die beer, ja, die beerput is al open. Hè? Alleen die beerput is nooit helemaal serieus genomen. Uh, iedereen deed het deksel wel even open en uh, trok toen een vies gezicht van... ja, het stinkt daar wel heel erg, maar we doen hem gauw weer dicht. En ik denk dat nu die beerput gewoon open blijft. En dat nu ook daadwerkelijk uh, ga, van detail tot detail gaat worden uitgezocht... van wat is daar nou werkelijk gebeurd en wie zijn nou de hoofdschuldigen? Ja. Uh, want je moet ook nog even goed beseffen dat drie... Uh, mensen die betrokken zijn geweest uh, bij dit onderzoek, uh, als, als verdachte ook... dat die uiteindelijk het hele rapport hebben aangevochten. En die willen dus weer in Amerika, voor het USADA, willen ze een uh, openbare hoorzitting hebben. Hetgene wat Armstrong trouwens geweigerd heeft. Uh, daar hebben we het over uh, Johan Bruineel natuurlijk. Uh, dat is de belangrijkste man. Uh, maar daar zit ook uh, Pedro uh, Celaya dat is een uh, teamarts, en uh, José Pepe Marti, dat is een trainer van de ploeg. En die hebben dus gezegd, oké, okay, laat het nu maar voorkomen in Amerika... en uh, laat ons maar uh, getuigen. En dan kunnen we ook de getuigen die in het rapport naar voren worden gebracht... die kunnen we dan op een gegeven moment aan een kruisverhoor onderwerpen. En dan gaan we eens even kijken hoe betrouwbaar die mannen zijn. Dus ik bedoel, het is nog lang niet afgelopen. Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit Nederland. Wat voor gevolgen kan dit nog meer hebben, dit rapport? Um, voor het wielrennen. Denk ik dat hier nu toch een, een waterscheiding zich afspeelt. Over de periode waar het nu over gaat zal nog veel meer bekend worden, dat denk ik ook. Het gaat, uh, het gaat nu over uh, met name één ploeg, maar er komt zeker niet meer boven tafel. Ja, maar Gelijk, wij, wij, maar hoe dan? Doordat ze bekennen wij hebben gebruikt? Of? Uh, nou ja, omdat één, wat nu blijkt is dat, uh, dat ons ook al 15 renners al zeer uitgebreid uh, verklaard hebben. Daar zal best een 16 en een 17 erbij komen. Ik denk niet dat één team overigens mijn de beurt komt waar het hier over gaat. Maar ik denk dat uiteindelijk toch uh, ja, het, het zwijgen wel eens opgeheven nu. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat het gaat over een periode die ook in die vorm is afgesloten. Dit, dit bestaat niet meer. En uh, wat dat betreft is er een soort afsluiting van een periode nu we denk ik. Ja, het, het nieuwe wielrennen is nu daadwerkelijk... Uh... Ja, dus niet, niet alle problemen zijn opgelost, maar, maar waar, we, waar we het hier over hebben, deze vorm van, van werken, om een aantal redenen kan dat niet meer en wil men het overigens ook niet meer, denk ik. Um, dus er is een, um, nou ja, ik zal niet zeggen dat het is opgelost, maar uh, er is wel iets anders aan de hand. Heeft de UCI gefaald? Ehm. Um, ja en nee, ik denk ja dat ze gefaald hebben als antidopingorganisatie. Dat aspect van de UCI is uh, uiteindelijk gewoon niet gelukt. En, en sterker nog, nu zijn er toch duidelijke beschuldigingen dat, dat men ook dingen die ze wel wisten niet hebben willen gebruiken. Um, de UCI heeft misschien als organisator van de sport minder gefaald. Um, want de sport op zich heeft uh, ook in die periode hoogtepunten gekend. En dat is die dubbelrol waar ik het al over had. Ja, maar goed, ze hebben dus gefaald. En uh, dus zou de top moeten verdwijnen? Is dat een logische conclusie? Nou ja, daar, daar ga ik niet over. En bovendien, de mensen die toen aan het top staan, dat zijn dat voor een deel al, al, al niet meer. Dus in dat opzicht is dat een beetje historie. Maar uh, dat zijn de stuurlijke consequenties. Uh, vergeet mij vast als ik daar niet zo erg in geïnteresseerd ben. Nee. Nou ja, goed. In de politiek is het ook zo. Hè? Als er iets in het verleden is gebeurd, dan moet de uh, huidige minister verdwijnen. En ik kan me voorstellen dat dat voor de UCI ook geldt. Hoe kijk jij daar tegenaan, Gio? Dat zou, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Vooral omdat, laten we zeggen, de nieuwe leiding van de UCI, maar die zit er al een tijdje. Uh, Pat McQuaid, uh, toch duidelijk wel, nou laten we zeggen, dezelfde lijn heeft voortgezet als uh, zijn, uh, zijn oude baas. Als uh, Hein van Brugge de Nederlander. Dus, dus iedereen weet wel dat daar behoorlijke banden tussen die twee zijn. En ja, wat dat betreft uh, kun je erover spreken dat, het, uh, dat, dat, dat er weinig is veranderd bij de UCI sinds Hein van Brugge, uh, is toegevoegd. Uh, teruggestapt als voorzitter. Ja, Kortom, de komende dagen nog veel meer beerputten... die onder die ene beerput zitten. Denk je dat niet, Gio? Ja, ik, ik denk het eerlijk gezegd wel. hoor. Ik ben het trouwens wel heel erg met Herman Ram eens... Over, over wat er nu met doping aan de hand is. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat George Hinkepie zegt. Hè? Zes jaar geleden zegt hij, gestopt met doping. Uh, hij zegt zelf ook dat het wielrennen uh, onder zijn ogen... langzamerhand wel heel erg veranderd is. En dat hij wel ziet dat jonge... Topsporters nu op een hele andere manier sport kunnen bedrijven als de topsporters die in de tijd uh, in het wielrennen zijn gestapt. En denk dan inderdaad uh, jaren negentig met name, uh, ja, misschien toch wel een beetje de lost generation, hè, kun je ze noemen. Want het is in ieder geval uh, de epo-generatie geweest. Ja, duidelijk. Dankjewel, Gio Lippens. En ook dank aan Herman Ram, directeur van de Doping Autoriteit Nederland.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 Money for nothing van de Dire Straits. Het is zeven minuten voor half elf op Radio 1, NOS, langs de lijn. Kevin Strootman die draagt vrijdag voor het eerst de aanvoerdersband van het Nederlands elftal. Oranje speelt in de Kuip, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Strootman is benoemd tot aanvoerder... omdat de eerste en de tweede aanvoerders, dat zijn snijder en kuit, allebei niets kunnen spelen. De bondscoach, Louis van Gaal. Het gaat erom dat hij zowel binnen als buiten het veld... Uh, uh,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 En als aanvoerder uh, moet je dat wel kunnen. Maar dat heeft ook met zijn karakter te maken. Maar uh, dat, dat zou je wel uh, een beetje kunnen aanleren. En, uh, en nou ja, uh, dat, is, uh, dat is misschien uh, uh, zijn uh, minpuntje. Dat hij zich niet uh, zo laat gelden. Maar in het veld doet hij dat juist wel. Dat heb je ook bij PSV gezien. Dat is ook wat het belangrijkste over ons is, uh, want op het veld ge gebeurt het. En dat is ook overweging geweest uh, dat hij de aanvoerder zou moeten zijn. Nou, sommigen zeggen wel dat hij dat misschien binnen het veld wel te veel doet. Ja, daar kan ik niet op in ingaan. Die sommigen zijn het... Uh, ja. uh, als ik dan zeg ik? Ja, <laughs> maar daar kan ik ook niet op ingaan. Oh. Dat is een open deur in trappen, vind ik. Louis van Gaal tegen Bert Maalderink. Bas Stigler aan de lijn. Goedenavond, Bas. Robert, goedenavond. Wat vind jij van die keuze? Strootman. Ja, vooropgesteld, we hebben het over de derde aanvoerder. Hè. Daarom? Het is niet zo dat dit <laughs> allemaal ongelooflijk belangrijk is. En in dat licht vind ik het wel verstandig... dat Van Gaal, uh, want zo heeft hij het wel een beetje aangekondigd... hij zegt, ik, ik heb met Snijder een, een speler uit, laten we zeggen... in de leeftijds, uh, het leeftijdsmiddensegment, hè, Die jongens van 5, 6, 27... Een mooi woord, zeg. Ja, ik verzin het zelf, hè, dus uh, mijn credits. <laughs> uh, um, met Kuit als reserve aanvoerder, dat is een wat oudere speler. En dan vind ik het eigenlijk wel plezierig als je nou zegt, ik moet er nog een derde bij benoemen. Om dan eentje uit de jongere categorie te doen. En dan heb je er maar weer eentje voor de toekomst ook. Ja, dat je dan bij Strootman uitkomt, dat vind ik niet zo gek. Huh. Want dat is er eentje die er natuurlijk de komende jaren wel zal zijn. En ook op een positie op het veld speelt. Ik vind dat middenvelders altijd een streepje voor hebben... omdat dat spel om, ze om hen heen gebeurt. Ik vind die niet zo raar. Ja, maar die vraag van Bert Maldring, die is natuurlijk wel begrijpelijk. Is die gebalanceerd genoeg in het veld? Ja, maar dat was Van Bommel ook niet. En dat vonden we ook allemaal vervelende man. En die deelde af en toe tik uit en die pakte af en toe een kaart te en. Uh, die is ook toch heel lang overal aanvoerder geweest. Ik denk dat dat niet altijd wat zegt. Ah. Waar het meer om gaat is dat je het respect hebt... Um, en dat mensen in het veld het gevoel hebben dat het klopt dat jij aanvoerder bent. En misschien, want dat ben ik er wel mee eens... misschien moet hij wel wat leren, nog wat meer... Uh, ook buiten het veld dan de aanvoerder te zijn. Kijk, coachend in het veld is hij er al wel. Dat doet hij wel, dat doet hij bij PSV ook, dat deed hij bij Utrecht al. Uh, maar buiten het veld zal hij wat meer zich moeten laten gelden... Ja, voor zover dat ook strikt noodzakelijk is trouwens. Hoor. Ja. Uh, overigens blijft uh, Snijder natuurlijk gewoon eerste keuze en tweede keuze. Ja, de ja. keuze toch, ja. Die zijn uh, uh, geblesseerd, is geblesseerd en, en ja. de andere is er wel, maar die staat dus niet in de basis. Nee, duidelijk. Klaas jan Huntelaar die zal tegen Andorra in de spits staan. Louis van Gaal daarover. Nou, dat is ook een overweging uh, in dit geval uh, natuurlijk. Omdat we verwachten dat we vaak in de 16 meter komen.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 Dus af en toe heb je een half woord wel genoeg. Nee, nou ja, dat, ik, ik vind het ook niet onlogisch. Kijk, hij heeft dat inderdaad gezegd. Huntelaar, hij vindt dat echt de, de beste spits voor zeg maar, nou, puur het afmaken. Ja, als er dan één wedstrijd is waarbij je bij wijze van spreken... 90 van de tijd in of rond het strafvolgebied van de tegenstander staat... dan is dat die wedstrijd tegen Andorra. Ja. Dus dan moet je er ook gebruik van maken. Ja, wat voor indruk maakte Van Gaal verder? Waakt hij voor onderschatting bijvoorbeeld? Nou, Hij is heel erg bezig met het uit elkaar trekken van die twee wedstrijden die hij moet spelen. Andorra eerst en dan uit naar Roemenië, wat natuurlijk wel een pittige wedstrijd is. In de wetenschap dat Roemenië eerst naar Turkije uit moet. Dus die komen waarschijnlijk moe gestreden aan de aftrap van die tweede wedstrijd. En Vergaal is heel erg bezig om te kijken... hoe kan ik mijn elftal dinsdag zo fit mogelijk aan de start krijgen. En ik verwacht om die reden ook dat hij een heleboel spelers die die dinsdag wil opstellen, fris houdt... en dus vrijdag niet of nauwelijks laat spelen. Dus in die zin is hij er heel erg mee bezig. Ja, um, ja. Is, kijk, onderschatting. Ja, weet je, Andorra. Ja, we hebben het over. Nergens ja. over. Dus ja. laat maar. Ja, precies. Uh, Robins van Persie niet in de spits. Uh, hoe denk je dat hij daar tegenover staat? Ja, weet je, ik denk dat Van Gaal is wel... Uh, de, communiceert alles, hè? dus die vertelt al in een heel vroeg stadium... aan spelers of ze wel of niet spelen en waarom. Dus ik denk dat Van Persie al heel vroeg heeft gehoord... dat hij niet zou spelen tegen Andorra. En dat hij ook gehoord heeft dat hij wel speelt tegen Roemenië. En ik denk dat hij daar wel vrede mee heeft, eerlijk ja. gezegd. Ja. De laatste keer dat Oranje tegen een klein voetballand speelde... dat was toen uh, tegen San Marino. 11-0, Robert Van Persie, vier keer. Maar hij verwacht niet dat er tegen Andorra ook zo'n vaart zou lopen. Nou, misschien 11-0 niet... Maar ik denk wel dat we van een uitslag moeten uitgaan van minimaal 5-0. Dat, uh, dat is reëel, dat moet denk ik ook. Met het oog op uh, uh, de andere ploegen die ook tegen hun uh, spelen, uh, lijkt het me wel slim om, uh, om een goede uitslag neer te zetten. In Nederland heerst al een beetje het veertje, omdat het uh, eigenlijk nou ja, misschien wel boven verwachting goed ging tegen Turkije en tegen uh, Hongarije. Dat iedereen denkt: nou, als we deze winnen en Roemenië uit, dan zijn we er eigenlijk al wel. Nou, ja, dan zijn we wel heel goed op weg. Ik denk dat iedereen, uh, toen we nog moesten beginnen, uh, wel had getekend voor uh, 12 punten. Maar goed, we zijn op zes nu. En uh, daar moeten we uh, eerst overmorgen negen voor maken. En dan hebben we gewoon een hele moeilijke, lastige uitwedstrijd in uh, Roemenië. En ik heb wel een klein voorschotje gekregen vorige week met mijn zesde. Toen moesten we tegen Cluj En uh, dat is uh, knap lastig hoor. Wat was de ervaring met de Roemenen? Uh, vorige week bedoel mm. ja, dat, uh, ik, ik, ik heb sowieso gemerkt in, in het voetbal dat uh, uh, uh, wat minder bekende ploegen dat die uh, ook gewoon echt willen voetballen en ook gewoon echt een echte visie hebben. Uh, dat, dat is wel iets, dat is een beetje een trend van de afgelopen jaren. Uh, wat uh, zes, zeven jaar geleden misschien niet zo was. Toen wist je gewoon, als je, als je tegen een mindere, minder bekende ploeg moest... wist je gewoon van, oké, okay, die gaan de lange bal spelen... en die vechten voor de, voor de tweede bal. En uh, als je dat goed oplost, dan win je vaak wel van ze. Maar dat, dat, dat is niet meer zo. De laatste jaren is dat heel erg veranderd. Ook in Engeland uh, en ook Europees... willen die ploegen gewoon echt goed spelen. En, dat is wel uh, heel positief. Dat is heel goed, dat is heel leuk voor de, voor, ja, voor de fans, heel goed voor het voetbal. En ik denk dat het een beetje komt uh, dat, dat ze een aantal voorbeelden hebben gezien... van uh, ploegen als Barcelona en Arsenal, die het al jaren zo doen. Ik denk dat ze daar een beetje van hebben afgekeken. Nou, of zijn het ook ploegen die denken, nou, wat hebben we eigenlijk te verliezen? Uh, ja, maar het is, het is toch wel opvallend dat het, uh, dat het bij zoveel ploegen gebeurt. Want ook gewoon ploegen als Southampton bijvoorbeeld in Engeland... Die zijn pas gepromoveerd en die spelen ook gewoon echt heel goed voetbal. Ook met de filosofie. Die, ja, die hebben misschien niet zo heel veel punten nu nog. Maar wij hadden het heel erg lastig tegen ze met Manchester een paar weken geleden. En dat uh, was hun verdienste. Ze waren gewoon echt goed aan het voetballen. Wat verwacht je van de filosofie van Andorra? Uh, niet zo heel veel, met alle respect voor Andorra. Uh, we hebben ze bezig gezien. Uh, we hebben video's van ze bekeken. Dat moet pijn in je ogen gedaan hebben. Nou, nee, nee, nee, nee veel wel mee. Kijk, uh, je moet ze natuurlijk wel op waarde inschatten. Het is, uh, het is een, uh, een, uh, een ploeg, volgens mij staan ze de 250ste van de wereld. Ja, iets minder, God, maar wel bij de laatste vijf, zes geloof ik. Ja, zoiets. Dus, ja, dat is, uh, ja, volgens mij spreekt het ook wel voor zich. Maar ze kunnen wel de bal 6, 7, 8 keer naar elkaar toespelen. Uh, uh, uh, soms uh, ja, zijn ze best wel hard ook in duels. En uh, als je hun ruimte geeft, kunnen ze echt wel voetballen. Hoor. Het is niet dat het, uh, dat het echt zo slecht is dat ze uh, ja, de bal niet naar, ja, niet naar elkaar kunnen spelen. Dat is uh, niet zo. Ze kunnen wel gewoon goed combineren als ze de ruimte geven. Dus ik denk dat we vooral uh, uh, zo snel mogelijk uh, als team hun goed onder, onder, onder druk moeten zetten. Dat is denk ik uh, belangrijk in deze wedstrijd. Dan raken ze snel in paniek. Kijk, weet je, dit is, dit is, uh, ja, hier kun je over praten, maar hier moet je gewoon minimaal met 5-6-0 van winnen. Kijk, dat zijn teksten. Robert van Persie was dat, uh, dus niet in de basis. Maar jij verwacht volgende week woensdag dus, uh, dat hij gewoon speelt tegen Roemenië. Nee, maar dinsdag wel, denk ik. Uh, dinsdag. <lacht> ik zei woensdag, ja, dat ja, ja, ja, is ja, ja. lang geleden. Ja, ja. het lijkt al ja. heel lang geleden. Het was wel <lacht> leuk wat Van Persie zei over uh, dat ze eens hard kunnen spelen, die landen. Weet je nog die wedstrijd Fysiek. van een jaar 5-6 geleden met Van Basten als bondscoach? Met de uh, rode kaart voor Kuku. En dat Van Nistelrooy die scoorde met dat cynische applaus ah ja, ja. voor de ja. ogen van zijn tegenstander. Ja, met die vervelende met, met, met, met, met, met, met een penalty ja. volgens mij. Ja, ja, ja. Ja. Zo'n wedstrijd kan ook. Hè. En mede om die reden, want Van Gaal is natuurlijk niet gek. Die heeft dat ook gezien en die heeft dat ook onthouden. Mede om die reden denk ik dat Van Gaal echt, euh, nou ja, ik zou bijna zeggen... met een soort twee verschillende elftallen het gaat opknappen. Ja. Want ik denk echt dat wat we, wat we vrijdagavond te zien krijgen in de Kuip... dat dat elftal op zeker zes, zeven plaatsen verschilt van het elftal dat in Roemenië aan de start komt uh, dinsdag. Ja, gewoon naar 35 minuten 7-0 te worden en dan zijn ze wel stil. Ja. Maar we gaan ik, zien of het erover uh, komt. Ik hoor Van Persie nog zeggen, niet met alle respect voor Andorra... dat is wel heel vriendelijk dat hij dat zegt en zo moet je het ook doen... maar ja, met wie je ook speelt, uh, je wint. Ja. Dank Bas. Jo. Ja, um, we gaan nog even door over Oranje... want Louis van Gaal had vandaag op de besloten training... Uh, niet genoeg voetballers, klinkt gek... maar uh, het is toch echt zo om twee elftallen tegen elkaar te kunnen laten spelen... En dus besloot Vergaal Gaal twee ADO-spelers op te roepen. Aaron Meijers en Jens Toornstra. Dag Jens, goedenavond, hoe was het? Ja, was, uh, ja, was eigenlijk geweldig tenminste ja. Dus toch, uh, ja, iedere, uh, iedere voetballer zijn droom om ooit met oranje mee te doen. En uh, ja, nou was dit niet uh, ja, zeg maar de officiële manier, maar goed, dat maakt het voor mij niet minder mooi natuurlijk. Ja, de, uh, beschrijf even toen je aankwam. Nou ja, er, stond, er stonden al wat meer camera's daar gewoonlijk, maar uh, ja, ik kwam samen met Aron aan en uh, ja, goed de camera's stonden er. En, uh, nou, we kwamen bij het hotel binnen en uh, daar werden je tassen al gelijk gedragen, dat was ook wel nieuw voor ons. Sure. en uh, <laughs> nou ja, Verder uh, ja, daar heb ik kennis gemaakt met de trainer en uh, ja, we zijn goed begeleid en goed opgevangen ook, dus dat, ja. was, uh, dat was mooi. Loop je dan de hele groep langs en stel je even voor? Ja, nou ja, wij moesten eerst dan even de trainingskleren aandoen en in de bus kwamen we dan de meeste spelers tegen. Dus uh, ja, ik heb wel een rondje in de bus gelopen om even iedereen een handje te geven. Ja, en dan ga je op je plek zitten. En dan gaat ja. de gaat de bus rijden. Ja. En dan denk, denk je dan echt niet bij jezelf, kijk mij nou zitten hier. <laughs> nee ja, kijk, uh, wij wisten wel van ja, het, we waren wel echt nodig om, uh, om het veld op te vullen. Maar goed, ja, je zit toch weer wel in zo'n oranje trainingspak en uh, ja, het voelde wel, het voelde wel heel, uh, heel gaaf, moet ik zeggen. Ja, was een besloten training, hè? Ja, het was een besloten training, klopt. Nou, zeg maar, wat, heb je, wat is er allemaal gedaan? <laughs> uh, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Het is niet voor niks een besloten training. Ja. Ja, ja, ja, <laughs> nee, ja, die, die, die jongens hebben zich, uh, hebben zich voorbereid op de wedstrijd en uh, ja. Ja, er is elf tegen 11 gespeeld. 11 ja, elf tegen 11 En dan gewoon de, de, de, de, het niet spelende team tegen het spelende team. Uh, ja, dat klopt. Ja. En de huntelaar in de spits? Daar mag ik geen uitspraak over doen. Die oh, okay. is mij verteld. Ja, nou ja, goed, dat doe je keurig. <slacht> um, dan um, uh, zij Van Gaal, die heeft gereageerd op jullie meedoen. Hij zegt, nou, ze konden moeiteloos mee. Oké. Okay. Nou, dat is goed om te horen in ieder geval. Dat compliment, dat kun je in je zak stoppen, lijkt mij. Precies, ik heb hem er al weer gedaan. Ja. <slacht> zeg, je speelde vier keer in Jong Oranje. Uh, ja. Dit smaakt natuurlijk naar meer, kan ik me voorstellen, hè? Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, wat ik zei, het is toch de droom van iedereen om in Oranje te voetballen. En uh, ja, natuurlijk smaakt dit naar meer. Uh, kijk, ik weet dat ik, uh, dat ik voor mezelf nog wel meer moet ontwikkelen om, om echt in aanmerking te komen. Maar goed, uh, ja, wat je zegt, het smaakt wel naar meer. En uh, ja, ik ga er alles aan doen om er, uh, om er ooit bij te komen. Ja. Zondag traint Oranje weer, toch? In het ADO-stadion? Ja, dat klopt. En dan? Zijn jullie er weer bij dan? Uh, nee, er zijn nog geen uitspraken over gedaan of beslissingen overgenomen. Dus uh, dat moeten we even afwachten. Ja, maar je hebt je afspraken alvast even verzet uh, voor de zondag, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb sowieso een rustig weekend. Uh, dat is zeker waar. Ja. Um, uh, ben je dan bij de wedstrijd van Oranje? Ben je uitgenodigd? Of hoe gaat dat? Krijg je een handdruk en uh, wellicht tot de volgende keer? Nee, nee, nee. Ja, we zijn goed. Uh, we hebben gewoon een... Uh... Een aantal kaarten gekregen om vrijdag de wedstrijd te kijken dus dat was top geregeld ja ja nou mooiste dag uit je voetbalcarrière tot nu toe zeker zeker ja, ja. nou gefeliciteerd misschien komt er meer Dankjewel. ja dankjewel. je wel Jens Toensta. tien over half elf inmiddels er is een reactie binnen van de UCI op dat Usada rapport dat eerder vanavond is uh, openbaar gemaakt, daar heeft u eerder in deze uitzending... al veel over kunnen horen. De UCI zegt dat ze de komende tijd de informatie gaan bestuderen... die ze binnen hebben gekregen, om te kijken of ze in beroep gaan... Uh, binnen de gestelde termijnen van drie weken. Met betrekking tot de informatie die in dat rapport staat. UCI hoopt op korte termijn te reageren... om de zaak niet nog langer te laten duren dan nodig is. Al dus UCI. Yvonne Snow. Er is iets niet goed met Evander Snow. En als er iets niet goed is met Snow, dan gaan direct alle alarmbellen af. Ja, Snow speelt met een defibrillator. Ja, kijk waar de hand is. Hij voelt zich niet goed. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand met Evander Snow. Maar er zal geen risico worden genomen. En hij zal uit de wedstrijd gaan. Ja, dit gebeurde met middenvelder Evander Snow van NEC anderhalve week geleden. Uh, hij zakte in elkaar tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord... maar na uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis... heeft hij groen licht gekregen en mag hij weer voetballen. Snow werd in september 2010 tijdens een wedstrijd van Jong Ajax getroffen door een hartstilstand. Sindsdien speelt hij met een implantaire defibrillator, een zogeheten ICD. Nou, dat ging lang goed, tot dus anderhalve week geleden. Of Snow zijn carrière ook daadwerkelijk zal vervolgen, dat is nog niet bekend. Arthur Wilde is een autoriteit op het gebied van hartritmestoornissen. En heeft ook Yvende Snow onder zijn uh, behandeling, onder behandeling. Over Snow zelf mag hij niks zeggen natuurlijk. Over andere soortgelijke gevallen wel. Een ICD is uh, wat mij betreft niet een, een hele harde uh, reden... om niet topsport te bedrijven. Maar de onderliggende hartziekte kan dat wel zijn. Maar als het een uh, hartziekte is die alleen af en toe een ritmestoornis geeft... dan is het aan de persoon zelf of die wil sporten, ja of nee. Hoe gevaarlijk is het? Met een ICD is het uh, niet, niet gevaarlijk. Uh, zonder ICD is het levensbedreigend, maar met een ICD is het niet gevaarlijk. En Wilde legde uit wat zo'n implantaire defibrillator, een zogeheten ICD dus, nou precies doet. Die zit dus onder de huid, boven de rippenkast, onder het sleutelbeen. En die zit met een draadje zit die... uh, in het hart. En zo kan die elke hartslag uh, registreren Op... Dus twee hartslagen, drie, vier. En dan ineens wordt de hartslag een stukje sneller. Dan begint er dus een hartritmestoornis. Die hartritmestoornis die wordt door de ICD direct herkend. En dan laat hij zijn batterij op. En op het eind geeft hij een schok, waardoor die weer eindigt. Die ritmestoornis die stopt dan weer. De elektrische schok van de ICD heeft dus het leven gered van die van de Snow. Maar een aantal voetballers zonder ICD had minder geluk. Maar wilde ontkend dat het hebben van hartritmestoornissen een van de gevaren van topsport is. Het is zelfs zo dat het bij topsport minder voorkomt dan, dan bij de gewone populatie. Dus op, op dezelfde leeftijd in, in hogeschouwnemend. Maar het, is meer, het krijgt meer aandacht. En ik denk dus niet dat het nu vaker voorkomt. Er hangt ook altijd een beetje een zweem omheen... of er niet sprake is van doping en dat soort dingen. Dat het daar misschien meer door voorkomt. Maar er is geen enkele reden eigenlijk om aan te nemen dat het nu vaker voorkomt dan vroeger. Ik denk dat het een emotie is dat mensen denken dat het vaker voorkomt... omdat ze het vaker horen. Er zijn ook wel cardiologen die zeggen dat als je dit hebt... dat je niet moet sporten. Maar, maar volgens mij zijn de meeste mensen het toch wel over eens... dat als dat, dat, dat, dat je, dat je dat verantwoord kan doen... Zolang de hartziekte zelf maar niet erger wordt door het, uh, door het sporten op hoog niveau. Arthur Wilde, de autoriteit op het gebied van hartritme stoornissen. De Olympische Spelen in Londen dan. Daar waren uh, voor de Nederlandse roeiploeg uh, uh, uh, toch wel de slechtste kunnen we zeggen. Misschien wel in 32 jaar, nee zeker in 32 jaar. Niet één boot kwam in de buurt van Goud. De vrouwen 8 was met een bronzen medaille het enige lichtpunt. De afgelopen maanden is volop gezocht naar oorzaken... voor de tegenvallende resultaten van de, met name de mannen 8... en de lichte mannen 4 zonder stuurman. De laatste boot gold voor Londen als outsider voor een medaille... maar eindigde slechts als laatste in de finale. Op korte termijn komt de roeibond naar buiten met een verklaring. Verslaggever Ragnar Niemeyer evolueert nu vast... met Tigo en Vincent Mouda, de tweeling uit de lichte 4 zonder... ...sterk zijn aan de leiding. De Australiërs blijven in het kielzog En de Nederlanders toch wel op achterstand. Dat ziet er niet goed uit. Ik ben geneigd te zeggen dat de mannen niet hun beste race varen... ...en hier niet tevreden mee zullen zijn, want we hebben iedereen vol in beeld. Maar de Nederlanders zijn wel erg ver weg en vallen buiten de monitor momenteel. De boot ging naar Groot-Brittannië en Zwitserland. Nee, is de eerste keer dat ik het op deze manier ga ja. Wat zijn de gedachten die bij je opkomen op zo'n moment dan? Um, allereerste gedachte? ja jammer. <laughs> nee, kijk, ik, ik, ik, ik, persoonlijk voor mezelf voel ik wel dat ik heb gefaald, maar dan praat ik echt over mijn eigen ikken en niet over het team, maar ik gewoon als Tigo zeg dat dan ik voel mezelf dat ik gefaald heb, dat ik niet die gouden medaille heb gehaald. Maar nee, het is gewoon het moment dat het gebeurde, shit, ik heb geen goud komen die Zuid-Afrikanen te langs bij de Britten en ook bij de Denen. zijn de Zuid-Afrikanen in baan 5 op het allerlaatste moment... met zo'n sprint die je van Nederland had willen zien. De Republiek Zuid-Afrika pakt het goud met één ton. Stoere kerels, Braliemannetjes, mannetjes lefgozers met een missie. Zo leerde Nederland de broers Muda de afgelopen jaren kennen... Onder leiding van de Britse coach John Volkner... zouden ze Nederland wel even een roeimedalje bezorgen op de Spelen van Londen. Maar dat viel nogal tegen. Door wind op de wedstrijddag, door het soms moeizaam lopende groepsproces... in de maanden voor de Spelen. Ondanks de hulp van een sportpsycholoog. Ja, ik denk elk project van vier jaar, dat is een lang project. Kent zijn ups en downs uiteraard. En uh, er zitten natuurlijk uh, in dit geval vier verschillende karaktereigenschappen in de boot... Uh, af en toe als je moe bent, hè, je hebt zware dagen achter de rug, je traint soms uh, vijf uur op een dag, uh, keihard. Ja, dan ga je elkaar wel eens een keertje de hersens slaan uiteraard. Maar Vincent en Tigo Muda willen niet te veel om zich heen slaan. Zij hebben gefaald, benadrukken ze steeds. Niet de trainer, ondanks hardnekkige geruchten... dat de coach de ploeg maar niet aan het roeien kreeg... en een afscheid al na de WK van 2011 heel dichtbij was. Die fouten dat wij het D-finale roeiden, lag niet bij John. Het lag bij het hele Nederlandse team. Dus dan praat ik niet alleen over ons vijf, maar ook over de technisch directeur... de hoofdcoach, de hoofdcoach daaronder en noem maar op. Nou, we moesten een nieuwe invaller hebben natuurlijk... Hij heeft, diegene die bij ons inviel, die, was gewoon, die heeft echt 100% zijn best gedaan. Heel goed. Alleen het jammer was, we hebben met hem dat jaar niet geroeid in de vier. Geen één keer. Ik vind het daarom ook best wel uh, apart om nu te horen Eke, dat, dat er over ontslag werd gepraat voor John Faulkner. Uh, ik heb zelf nooit iets gehoord over dat, die, uh, dat er sprake was van ontslag van ons coach na zelf. Als hij soms merkte van oké, okay, uh, de spanning loopt op. Wist hij dat op een hele leuke en uh, unieke manier... Uh, tegen te gaan. En ik vind hem ook, vooral als we in kleinere nummers trainden... Was hij heel, had hij oog voor techniek voor en techniek. Uh, was hij ook echt bezig om ons beter te maken. De kracht van de Brit lag niet te min voor een groot deel in het maken van sfeer. Dat de Muda's en bootgenoten Roland Lievens en Tim Heibrok het liefst gecoacht waren door de technisch directeur van de roeibond, René Meinders... is een publiek geheim, maar de tweeling kijkt met het oog op de toekomst wel uit... om dat hardop uit te spreken. Ik vind het niet leuk om te horen dat hem iets wordt verweten... in de zin dat, dat, dat het zijn fout is dat wij geen medailles hebben gewonnen. We kunnen wel altijd iemand anders de schuld geven, maar zo werkt het niet. Hij is de coaching erbij gaan doen van, van de acht... Wat eigenlijk niet de bedoeling was voor een heel groot gedeelte. Ik bedoel, jullie kwamen er niet minder van af. Dat is niet wat ik opmaak uit de woorden van je broer. Ik denk niet dat we er minder van af komen zijn. Nou. Hoe het ook zij, de concurrentie was in Londen sterker dan verwacht. Maar inmiddels is voor de broers Muda duidelijk dat Rio de Janeiro in 2016 het nieuwe doel is. Deze keer wordt het een exclusief avontuur van de tweelingbroers in de lichte dubbel 2. Want die twee die vullen elkaar aan op een manier die voor anderen niet te begrijpen is. Uh, ja. dat, dat is iets waar we onbewust... Uh, uh, dat is een hebben van ons. Dat we ja, met elkaar communiceren op een bepaalde manier. Dat we zelf niet eens door hebben. Want wij deden dat ineens zomaar. En dat was niet van... Uh, Tiger, zullen wij uh, vandaag 20 kilometer hardlopen bijvoorbeeld? Dat, nee, niet met praten, maar het was gewoon... We gingen rennen. En we waren met z'n tweeën gewoon bezig met de rennen. Dat we, we, we, ah, is nou, ja, goed, dan rennen we 20 kilometer. En we zeiden niet eens wat tegen elkaar. Dat ging gewoon zelf. En dan hadden die andere jongens van ja, hoe ver willen ze gaan of wat willen ze nu doen? Ah, we hebben dit jaar uh, als plan in de lichte mannen dubbel 2 te uh, stappen. Ze gaan we ons uh, weer richten op het skullen. Dat hebben we denk ik zo'n 7, 8 jaar niet echt meer gedaan. Met de riemen aan beide zijden van de boot. Precies, twee Chinese stokjes noem ik het. Dat zijn echt kleine peddels kleine eigenlijk. De laatste twee weken zijn we begonnen een beetje met de dubbel twee. En je merkt per training, er komt veel meer rust in. De boot blijft beter lopen. Dus... Ja, en we hebben gewoon een plan gemaakt hoe we dat gaan uitvoeren. En ik denk als we dat gewoon zo goed mogelijk uitvoeren... laten we zeggen 99 procent... Ja, dan heb ik er gewoon vertrouwen in. Een bijdrage was dat van Rachna Niemeyer... In een interview op de website van NL Roei... heeft vanavond technisch directeur René Meijners laten weten... dat hij zichzelf ter discussie stelt. Meijners vindt dat hij te veel manager moet zijn in zijn functie... terwijl hij veel liever op een fiets zit langs de kant met de roeiers. En hij zegt dat er ongetwijfeld mensen te vinden zijn... die betere managerskwaliteiten hebben dan hij. Waarvan akte. Goed, dan uh, naar het uh, badminton, want het is alweer uh, acht jaar geleden... dat badminton Stamia Odina de finale haalde van de Olympische Spelen. Het bleek een uh, kortstondige opleving van een sport... die uh, in ons land nooit echt de massa in beweging bracht. Deze week wordt in Almere de Dutch Open gespeeld. Het jaarlijks topternooi in Nederland. Erik Pang is daar bij de mannen de voornaamste landgenoot. Hij kondigde ondanks als enige van de vier echte nationale toppers aan... dat hij zijn loopbaan wil voortzetten. Tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ja, omdat het, uh, ja, ik ben nog gezond ben. Uh, ik denk dat er nogal progressie in mijn spel zit. En, uh, ja, in Londen was ik uh, als coach erbij. Uh, ja, dat gaf... Uh, ja, dat was wel een hele grote indruk op me gemaakt. Dat ik uh, er graag uh, volgende keer uh, mee wil spelen. En ja, Werkt dat zo? Is dat dan toch de trigger op het moment dat je daar langs de kant van de baan staat... en je ziet ineens van wat een Olympische Speler kan doen met een badminton? Nou, daar wil ik toch weer bij zijn. Ja, ja zeker. Ja, voor Nederlandse badmintons is dat gewoon uh, moeilijk om daar te komen... door de strenge eisen van, de, van het NOC ja, dat, dat missen wij eigenlijk wel. Dat geeft zo'n grote motivatie als je daar mee mag, aan mee mag doen. Ja. ja, want hoe moeilijk is het om op te boksen tegen die herinnering... bij bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen van 2004, Mia Odina. Zilveren medaille. Iedereen dacht, hé, hey, badminton. Ja, we staan er weer eens. Ja, ja dat is wel uh, uh, mooi. Dat zou, uh, ja, ik zou ook graag uh, in Rio zo'n uh, medaille winnen. Het is toch een erfenis eigenlijk die je meedraagt. Nou nee, ja, zo denk ik het niet over. Dus gewoon, ja, ja, dat is gewoon, uh, ja, Mia, dat is natuurlijk geweldige speler geweest. En uh, ja, dat. Uh, voor elke sport die is, uh, die is anders. Mist er niet eigenlijk een generatie tussen de generatie van jullie, hè, de generatie van spelers die nu nog de top zijn, en die jonkies? Ja, het is wel een beetje natuurlijk. En, uh, ja, ik weet ook niet uh, precies waar dat dan ligt. En. Uh, ja, de weg naar de top die is, uh, die is heel zwaar. En, uh, ja, die, we hebben al jonge talenten, maar die, ja, die moeten nog heel hard werken om, uh, om er te komen. jij het idee, want uh, de badmintonbond, uh, ja, Eline Koenen zit ziek thuis, uh, technisch directeur. De bondscoach die vertrekt binnenkort. Uh, er moet een nieuwe bondscoach komen. Er is wel heel veel beweging. Hè? Er is weinig rust op dit moment. Ja, dat klopt. Uh, ja, er, is, er zijn veel veranderingen uh, aan de gang. En, uh, ik denk dat het ook gewoon goed is. Uh, dus, uh, ik hoop dat er uh, goede keuzes uh, worden gemaakt. En, uh, ja, het is belangrijk uh, dat er een uh, ja, goede structuur achter de spelers uh, zeg maar staat. Anders uh, haal je de top ook niet. Hè. Ik kan me voorstellen dat jij het meeste belang ook hebt bij een goede bondscoach. Uh, heb jij iemand voor ogen? Um, ja, er, zijn, uh, er zijn een paar namen geweest, en uh, een aantal die uh, niet, uh, niet geïnteresseerd waren. En uh, ja, ik hoop nog steeds dat mijn, mijn vrouw, uh, jou I, de, uh, ook training gaat geven. Want die heeft het gezegd: hè, van ik wil wel coach worden. Dikkie Paliama trouwens heeft ook gezegd: ik wil ook wel gaan coachen. Ja, dat is, uh, ja dat zou ik zou ook graag zien een, uh, een oude uh, topspeler die uh, coach wordt. Die, uh, ja, het is heel belangrijk om die, uh, die ervaring en die kennis uh, ja, te behouden zeg maar. en uh, over te geven aan de, aan de komende uh, generatie spelers. Erik Pang was dat in gesprek met uh, Gio Lippens. Goed, als u het hele uur heeft geluisterd, dan heeft u uh, gehoord dat de eerste 20 minuten van onze uitzending in het teken stonden van uh, het uh, rapport van de USADA, de Amerikaanse dopingautoriteit, die. Uh, ...heeft een rapport naar buiten gebracht... ...waarin uh, staat waarom ze Lance Armstrong hebben uh, geschorst. Er wordt beschuldigd van van alles en nog wat. Met name van dopinggebruik. Um, maar, Steven Dalenboud, je komt net uh, uh, 100 binnen. Want ja, nou, je hebt nog ik ben, iets opmerkelijks in dat rapport ontdekt. Ik ben, ik? ik ben blijven lezen natuurlijk. In eerste instantie hadden we eerst uh, die, die 200 pagina's gelezen... ...maar er staat van alles op de USADA-website wat, wat je kan lezen. Dus ook de hele verklaring van Levi Leipheimer. Dus dat zit niet in die samenvatting, dat dat ja. Niet in die samenvatting, uh, maar op die website kun je van alles lezen. Um, en daar zitten dus af en toe ja, erg interessante dingen tussen. Ook voor de Nederlandse wielervolgers. Dit is dus de hele verklaring van Leipheim. En onder Ede afgegeven. En op punt 49 zegt hij... Ik ging door EPO te gebruiken en werd daarin geassisteerd... door Rabobank, Team Arts, puntje, puntje, puntje, puntje. Rabobank, even. Rabobank, Team Arts, puntje, puntje, puntje, waar ik EPO van kocht. En dan hebben we het over 2002, 2003... En 2004. Dan punt 50. Gedurende mijn tijd bij Rabobank was ik ervan bewust dat puntje puntje puntje. Dan gaat het over een renner die dus zwart gemaakt is, EPO gebruikte. En dan punt 51. Ik ging trainen met Armstrong. Ook in die tijd. Lens vroeg wie de trainingen afhandelde bij Rabo. Puntje puntje puntje. Zei ik, dezelfde persoon. Puntje puntje puntje. Toen vroeg Lens en dat andere spul dan. Ik denk dat we beiden snapten dat het over het dat het over het dopingprogramma hadden, zegt Leipheimer. Puntje, puntje, puntje. Dezelfde persoon. Dus steeds komt die ploegarts terug en hij zegt in zijn verklaring... Uh, onder Ede dat het over een dopingprogramma ging. Nou ja, dat is... Uh, dus kort samengevat, Leibheimer zegt hier eigenlijk... dat er in die periode een dopingprogramma bij de ploeg was. Ja, ik kan het niet anders lezen. Ja. Schokkend? Ja, dat is... Uh, ja... <laughs> Stof tot nadenken? Ja, dat lijkt mij wel. Uh, we hebben eerder vanavond al uh, uh, gevraagd aan Herman Ram en uh, aan andere collega's of er uh, een beerput open gaat. Ja. En of daar heel veel beerputten onder ja. zitten. Ja. Het is natuurlijk een verklaring van, van, van Leipheimer. Zeker weten. Maar wel onder ede. Uh, het is onder ede. Um, Hij yeah, zegt letterlijk, I believe we both understood. He was asking who was handling the doping program? And I responded same. Ja. Oké. Okay. Ja, even uh, bijkomen, denk ik. En we wachten wat er nog meer... en misschien een reactie halen bij de Rabo. Dat nu te laat zijn, maar die moet het eerst op zich in laten werken... en dat zal wel mooi worden, denk je niet? Ja. Zeker, ja. Ja, ja. Dankjewel, Steven Dalyboud. Sam en Dave, en hold on, I'm coming. Nou, we gaan de komende dagen nog heel veel horen over dat Uzada rapport. Mind my words. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt uh, gepresenteerd door uh, Clary Perlak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. WK-kwalificatievoetbal op radio 1.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 Kaarten zijn te koop via toneelgroepdeappel.nl of carré.nl. Sounds of Music, een festival voor nieuwsgierige oren. Met John Schofield, Klas Torstenson en Michael Moore. 17 tot en met 21 oktober in Groningen. Kijk op soundsofmusic.nl.